Minister Blok wil het toezicht weghalen bij de gemeente. Bij de proef in Den Haag bleek dat er bij twee projecten sprake was van instortingsgevaar. De gemeente heeft daar de bouwwerkzaamheden alsnog stilgelegd. In brood dat gisteren bij Sligro of MT is verkocht zitten mogelijk stukjes plastic. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De leverancier heeft gewaarschuwd dat er mogelijk plastic in het volkorenmeel terecht is gekomen. Mensen die na het eten van het brood gezondheidsklachten hebben, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts. Het weer in het zuiden is het al behoorlijk zonnig, maar in de noordelijke helft van het land komen wolkenvelden voor. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt maximaal 20 tot 24 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Langzaam rijden tussen Diemen en Muiden over 4 kilometer. Een autobrand op de A12 richting Den Haag zorgt ook voor 4 kilometer tussen de Meern en Nieuwebrug. Twee rijstokken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A12 verder in de richting van Den Haag staat voor het Maliveld ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, de zomervakantie zit er weer op, hè? We hebben het weer gehad. Het is ja, ja. ja, En ik ben nog lang niet uitgerust, eigenlijk, hoor. Nee, hè? nee, nee helemaal vandaag. Ja, ik, ik dacht vandaag, ik moet echt even gaan rusten op het strand. Het is zo lekker. Ah, er mag maar twee. Oh, na tweeën. Nou, ja, het blijft blijf hele dag weer, hoor. Nou, uh, kijk eens even naar buiten. Ja, het zonnetje schijnt, toch? Het trekt dan weer dicht. Ah. Uh, uh. uh. Nou ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Maakt niet uit. Maakt Dat niet uit. Wij uit. zijn weer op de radio. Dus wat geeft het als je binnen moet zitten? Dat ja, is het is gezellig. Ja, het zonnetje is hier, toch? Zo is het. Wij ja, schijnen wel. Nou, en ik ben ook wel een jaar geweest dus naar de vorige week. Dus, eh. Uh... <sluimense> je hebt een drukke week, hier. jongen? Nou, nou, nou, ja, ja, ja. Heftig allemaal, hoor. Tja. Wat ja. een emoties! Nou, we hadden het er gisteren al over. Mocht u gisteren gemist hebben, onze nee. uitzending? Ja, ik heb Dan... gemist. Ja, nou, we hadden het er gisteren al over. Want uh, ja, als Zandvoorters zijn wij natuurlijk ook met alle muziekfestivals en dergelijke... en alle evenementen in Zandvoort enorm verknocht geraakt aan uh, onze Ruud Jansen-band... Ja, maar, en, ja. uh, maar helaas, nee, helaas afgelopen weekend was het laatste optreden van de Ruud-Jansen-band. Ja. in we Dus nou, ik denk dat een heleboel Sandvoorters het heel erg zullen vinden... Ja. Dat, uh, dat de, de Ruud-Jansen-band... Niet meer als zodanig bestaat. Hey, Ze maken nog wel je muziek moet, hoor, daar ja, gaat het niet om. Maar ik heb wel uh, weer een andere band die goed maar is. Weet je wat het nou is? Hij heeft zo'n zo hekel aan Paradise bij de Dashboard-light. En als Ruud Jansen bent, moet hij dat natuurlijk altijd spelen. Oh. En dat speelt hij zo graag niet, hè? Is, het, is, dat heeft het? Hij gewoon, is hij gewoon gestopt, hè? Ja. Is hij gewoon gestopt? Ja. ja. Nou ja. speelt hij alleen nog maar Penny Lane en zo. Ja. ja. Ja, ja. Ja, ja. Weet ja, je, ja. ja, ja. ja, ja, Penny Lane. ook goed bij. En, en, en ja. Penny Lane brengt nog een stuiver op. Nou ja, ja, gelukkig wel, ja. ding lingeling, ling Ja, Penny zeg, hè? Uh, Goedemiddag, luisteraars. Ja, luisteraars, goedemiddag. We zijn er weer. En uh, ja. we gaan weer een fris seizoensantwoord lunch doen. Er uh, zijn uh, wat veranderingen en zo. Uh, ons de, wij zijn voortaan het vaste team van de dinsdag. Dolly en ik, en Dolly met Cheryl op maandag. En uh, Hans, die gaat uh, met, uh, met wie? Met Imka geloof ik, hè? Dat is nog niet helemaal uh, zeker. Ja, dat okay, is nog maar... in uh, onderhandeling. Dus oh, dat okay. laten we nog even open. Aanstaande donderdag ben ik er in ieder okay, geval okay. met Ben jij er uh, met Hans? Nou, ja, goed, jongen, ik, ik, ik, ik, jongen, ik ben elke, elke dag met een andere man hier. Ja. Vreemd, vreemdganger. <laughs> Goed, laten we lekker muziek gaan draaien, want dat is waar het om uh, um gaat. En natuurlijk onze vaste onderdelen. We hebben straks om kwart voor één. Kwart voor één een interview met Esther over de acties tegen de windmolens. Er is aanstaande donderdag. Uh, een grote demonstratie in Zandvoort op de boulevard. En daar gaan we straks even over babbelen. Yeah. Uh, verder hebben we dat, het recept. Dat he, heeft Ancelente aan je opgestuurd. Dus dat komt allemaal goed. Het yeah, recept, het het recept is al... nog onderweg. Zit yeah. nog in de oven geloof ik. Ja, hè? Nou, Het ja. staat al op Facebook. Oh, okay. Zo snel gaat dat. Oh. En uh, we hebben natuurlijk straks na het nieuws de bioscoopagenda. Om uh, half twee of kwartier over half twee of zo. Weet ik veel. Maar in ieder geval zo ongeveer. Ja. Dat gaat het allemaal worden vandaag. Nou. Kan het leuker. Het recept is binnen trouwens. Nou, dat is nou weer mooi. Dat het ik ga bindt. eens even kijken wat het is Ja, hoor. het is een heerlijke... Ik heb wat het jammer gezien. dat ik vanavond uit eten ga, anders dan was ik het gaan maken. Nou, morgen dan. Oh ja, ja dat uh, kan ook natuurlijk. Ja, is, ja, morgen is, is er weer een dag. Het is een heerlijke maaltijd dus het past wel. Oh! oh. Met tonijn en linsen. Oh, ja, Nou, dat is lekker hoor. Houd pen en papier gereed, hè? Want ja. dan kun je het recept opschrijven. Ja. Nou, en meteen niet, de boodschapjes doen. Ja, ja. Maar niet iedereen heeft Facebook. Nee, he. dat is waar, dat is waar. Ja, dat is waar. niet iedereen heeft wel. Oh, dat ziet er lekker uit. Ja, het is lekker hoor. Oh, ik, ik heb het zelf straks alles. Ja, echt waar? Ik heb het alles gegeten. Ja, ze oh. heeft het al voor mij eens een keer gemaakt. Ja, jij, yeah. jij bent proefpersoon natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ik zit hier nog steeds. <laughs> Ja. Nou, zullen we maar eens een plaatje opzetten? Ja, heb je wat meegenomen? Ja, ik heb wat meegenomen. Oké, okay, laat horen. Ja, een hele leuke. Als hij het doet. <laughs> uh, dan moet je altijd weer afwachten deze keer, hè? Oh, Dan ja, gaan we weer nou, even nou, kletsen. Nou, nou, hij komt nee? hij komt wel. Mee, ja, ik komt hij er dan? Ja, hij ja dat, is, dat is. Renegade van de X-Ambassadors. Renegade. <much> En dat heet Renegades. Het is wel wat ouder hoor, het is uh, wel nieuw Het is wel van dit jaar, maar iets ouder We gaan nog een, een dingetje doen wat uh, uh, ook wat ouder is Ook al van dit jaar Met Simons en Catch and Release En zometeen de 3 in 1 yeah! There's a place I go to When no one knows me It's not long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 Prachtige catch and release van, uh, van uh, Matt Simons. Heerlijke plaat. Goed, en uh, we gaan door. Want uh, we gaan ook weer invoeren. Natuurlijk kwart over twaalf, zo ongeveer kwart over twaalf. Nou, dat uh, doen dus ze vandaag een verjaardag. Uh, de 3 in 1, u weet wel, drie platen van één artiest. Of drie platen met een uh, gezamenlijk onderwerp, om het zo maar eens te zeggen. Dus je kan bijvoorbeeld denken, uh, uh, uh, winnen. Hè? Uh, nou, uh, uh, ja. The winter takes Ja, bijvoorbeeld. En uh, als je wint, je, als je vriend heb je... Nee, heb je als je wint, heb je vrienden. Nou, dat soort Al dingen. Je heb je. Ja, dat zou heb je Ja, mooi hè, gisteren dat turnen. Goh, wat was dat Ik mooi. heb het toch gemist. Oh, ik niet. Ja, ik heb was het mooi. Kijk, wat mooi. Ja. Wat prachtig was ah, dat. Tjonge, zo'n zo vrouw die dat dan ineens geheel onverwacht... ...toch even red, hè. En dan zie je dat het altijd er goed komt... Hè? ...want dan zie je natuurlijk van die azijnpissers... ...die ja. uh, klagen... Zo ...bij de NOS is dat zo... ...die, die de klagen, klagen... Want de ja. zwemmers doen het, doen het niet goed. En dan komt er zo'n meisje. Nou, ik, ik vind überhaupt dat er veel te veel geouwen neeld wordt. Uh, bij die NOS. Ik vind het afgrijzelijk. Als ja. ik het opzet. Dan wil ik graag zien wat er gebeurt in Rio. Ja. Maar wat die klanten allemaal te vertellen. Dat je af en toe eens een commentaartje. En eventjes wat bespreekt. Ja, maar het is kan. altijd geouwen hoer. Ja. Oh sorry hoor. Ja, het is altijd gepraat. Uh, mag. Dat is beter als een jongens zonder <laughs> werk. <laughs> goed. 3 en 1 vandaag. Oké. Okay. In één. En die is vandaag van kajak. Ja, toevallig. Mooi. Ho, ho, ho, nou. Ho, nou. Ben je weer meer dingen tegelijk aan het doen? Ja, checken, ja, ja. Dan zit je weer meer dingen tegelijk en dan loopt hij zo maar door. En Dat is helemaal de bedoeling, natuurlijk. ik moet Netjes de boel afkondigen, zoals dat heet. Goed, nou, dat is dan bij deze ook weer gebeurd. Uh, de 3-1, vandaag. Was van Kijk ook. Ja. Tonschrijpersel, Pim Koopman, Johan Slager, uh, Max Werner. En de vierde, dat weet ik eigenlijk niet, want dat wisselde nogal vaak. Maar dat was in ieder geval toch wel een soort. Basis. Maar ja, Kayak heeft zoveel leden gehad. Dat uh, is bijna niet meer te volgen. Maar in ieder geval, Ton Scherpenzeel was er altijd uh, bij. Uh, als componist, arrangeur en toetsenist natuurlijk. Uh, Pim Koopman was de drummer. Is een tijdje weg geweest toen hij alleen maar producties ging doen. En met zijn band Diesel ging spelen. Maar kwam later wel weer terug. En helaas is hij een aantal jaren geleden veel te vroeg overleden. En waardoor uh, zijn uh, activiteiten er niet meer zijn. Uh, drie nummers uit de beginperiode van de band. Uh, het allereerste singeltje wat ze ooit hadden... dat was Lyrics. Prachtig, uh, prachtig liedje. En daarna een heel speciaal nummer. Mammoth. En uh, daar hoorde u een draaiorgel in. En dat was geen simpeltje nee. Want bij de, de opnames uh, van dat nummer... is werkelijk het draaiorgel de Arabier... Uh, wat nog steeds bestaat trouwens. Uh, draaiorgel de Arabier is de studio ingereden. En uh, dat was een orgel van meneer Perley uit Amsterdam. Die ken jij vast wel als Amsterdamse. Hè? Ja, natuurlijk ja, jongens. Perley. Ja, ja, ja, ja draaiorgels, ja, Wereldberoemd in Amsterdam. Ja, ja, Perley. Ja. De mooiste draaiorgels van Nederland. Zeker weten. Nou, uh, uh, dat draaiorgel de Arabier van, was ook van hem. En dat uh, werd dus helemaal geprogrammeerd. Want een draaiorgel moet je zo van die boeken voor hebben en zo. Weet je wel. Gaatjes erin. Dat, dat het allemaal ja. precies aangestuurd wordt Dat is een heel werk hoor, Dat is een hele klus Een ambachtelijke klus En uh, nou, dat werd dus gedaan, daar werd de studio ingereden En uh, opgenomen in het nummer van Kayak. Uh, Mammoth En als derde liedje hoort u See, see the sun Dat waren allemaal prachtige plaatjes Van het eerste album Van deze fantastische band Goed, uh, Kayak dus Nou, even kijken we, Nee, niks, we gaan naar het nieuws Ik wou zeggen, ik draai nog een plaatje Well, helemaal niet. We gaan gewoon naar het nieuws, want het is tijd voor het nieuws. Ja. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Hier is dan inderdaad het regionale nieuws van 16 augustus 2016. En uh, ik stond net even met, uh, bij de trein te wachten op uh, collega Ruud. Om hem op te halen. En de treinen zaten allemaal weer bommetje vol. Maar wat voor iedereen wel belangrijk is om te weten: dat het uh, vanwege het verwachte weer, het mooie strandweer, de reddingsbrigade. Uh, uh, zwemmers, zwemmers, nee, <laughs> Reddingsbrigade Nederland de Zwemmers waarschuwt... voor gevaarlijke zeestromingen, want die zijn er wel degelijk deze week. Dit seizoen zijn in totaal al tien mensen verdronken... meldde de Reddingsbrigade maandag. Vorige week heeft de brigade maar liefst 109... of nee, ik zit allemaal verkeerde dingen te lezen. Wat is dat nou? Nog een keer...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 Vraagt namelijk het college naar de mogelijkheden van schoolzwemmen. En dit is naar aanleiding van berichten dus dat halverwege dit zomerseizoen al meer volwassenen en kinderen zijn verdronken dan gedurende het gehele seizoen vorig jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal behaalde zwemdiploma's in Nederland sterk afneemt. Nou, D66 verzoekt het college in samenspraak met het met besturen van de Zandvoortse basisscholen... na te gaan op welke wijze het schoolzwemmen weer mogelijk gemaakt kan worden. De Zandvoortse Courant meldt dat het de laatste tijd schering en inslag is... wat betreft aanrijdingen op de Valennepweg. Vaak kunnen automobilisten die uit de zijstraten komen... door geparkeerde auto's niet de weg overzien rijden door en komen ineens een kruisende weggebruiker... die voorrang heeft tegen. Buitengewoon raadslid Henk Keur heeft zich er al regelmatig druk over gemaakt... maar krijgt slechts incidenteel extra informatie... maar niet de bereidheid van de instanties om hier eens in te grijpen. Afgelopen maandag was het weer raak. Gelukkig was er slechts blikschade, maar dat had ook anders kunnen zijn. Tot zover het regionale nieuws.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 zo'n situatie meegemaakt, dat ik dacht van hé hey, jongens, oh. ja, oh jee, ja. ja. Maar ja, goed, ik heb zulke situaties wel vaker meegemaakt. Ja. Dus het blijft een actueel plaatje. Maar. Het blijft een actueel plaatje. Ja, dus ja, hoe oud zo. het ook is, want hoe oud is het nou onderhand? Had het, uh, dit uh, is een jaar of veertig oud. Denk ik. Het is ik. toch ja, wat, hè? Ja, want het zat oh. in de tijd uh, bij, nog bij Ad Slisser in top en zo. Ja, ja, ja. ja. En het ja. is een dijk van een nummer, hè? Ja. Sparks, Goh. hè? Die ene, die ene had een beetje een eng kopie, vond ik eigenlijk. Die, die, uh, ze waren eens twee ik, als ik het goed heb. Maar die ja. ene die had toen de tijd ja. een beetje een, een, een, een eng, eng kopie. Dat leek een beetje erg op uh, een bepaalde Duitser, waar iedereen niet gek op is. Ik zal ze nou oh, niet Oh, is noemen. dat zo? Oh, ja, dat ga ik dat weer het, even kan ik me niet meer terughalen. Ja, ja, moet je maar eens kijken, want hij leek wel een beetje op. Ja. Een glad kopie achterover oh, de kant zoals zo Oh. Ja. Maar, oh. uh, niet we hebben ook nooit meer wat van ze gehoord, geloof ik. Hè? Nee, ze hebben, nee. Grote, ze hebben één grote hit gehad. En dan was het, uh, nou, dan zal de, niet dan wel het verkeerde een... imago gekozen ja, hebben. Dat is... niet. <laughs> Want het maar, nummer, daar mankeert niks aan. Ik zag trouwens dat ze volgens mij nog steeds actief zijn. Maar of dat, oh. uh, of dat waar is, dat weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval, dit liedje het This Town Ain't Big Enough voor de of us. Oftewel, deze plaats is niet groot <laughs> genoeg voor jou en mij. Nou, of voor ons allebei. Nou, dat is ook goed, daarom woon ik ook in Beverwijk. Dat is... Uh, kan dat geven? Kunnen we daar dan voor geen probleem over krijgen? Uh, <laughs> Jet Black Heart! Everybody's got the demons. Even awake dreaming. Five seconds of summer. One who ends up leaving, Make it okay. See a war on fight. It. See a on strike. It. Every fire of the night. of summer. Het ah, is zomer even wel iets langer geduurd, hoor. Een beetje pessimistisch, vijf seconden zomer. Nee. Je hoort al veel mensen klagen en zo. Nou ja, ik vind, het, ik vind de Nederlandse zomers altijd wel leuk. Je weet nooit wat je te wachten staat. Soms, uh, wat zei je? Ik zeg zo is het. Ja, ik bedoel, dat vind ik toch altijd leuk. Soms, soms heb je gewoon een, een plansbui en, en, en soms uh, lekker weer. Ik vind het wel leuk hoor. Ja. Nou, ik vind het te meer wel lekker, omdat je af en toe gelegenheid krijgt om weer even op adem te komen. Ja, en uh, binnen even je spulletjes weer te doen. Dat als het mooi weer is, dan ja. uh, hoppa, lekker weer ja, Dan lig je elke dag aan het strand te bakken en in de maar te ja. verbranden. En dan ja. kost je ja. flessen ja. met zonnebrandolie. Dat is verschrikkelijk vakdorst. Dorst, dorst. Dorst. En, en, en ja, dan moet je, je al weer, allemaal weer wijn en bier. Ooh. En, en, en, en, en feesten, oh feesten. Oh, god, verschrikkelijk. Nederland lekker binnen hoor. Lekker binnen. Maar goed, het was vorige donderdag wel triest, hoor, in Beeswijk. Toen hadden we de korte baan, maar dat was echt dat zo... Dat kon niet doorgaan, hè? Geloof. Ja, het is wel doorgegaan. Is het wel, maar... doorgegaan? Ja, het is wel doorgegaan? Zo... Zo triest. Oh, okay. Ja, allemaal natte oh. paarden. Oh. Allemaal natte paarden. Dat oh. was niet te geloven. En die paarden maar zeggen, weet je wel, die, ja. van motet? Ik ken er niet ergens heen waar het zonnig is, dachten ja, die paarden nog. Ja, ja, dus ja. in Spanje geboren moeten ja, nee, worden. Ja, ze natuurlijk. zijn nog eens, dus dan weten we helemaal is dit de weet hoe Amarillo zijn? Yeah, okay. Nee, dit is de Breestraat. Oh, sorry. Ja. Paul. Paul. Tony Christie. When the day is dawning on a Texas Sunday morning, how I long to be there. Marie who's waiting for me there Every lonely city Is this the way to Amarillo uh, van Tony Christie. De oerversie zou ik maar zeggen. Want er zijn ook heel veel andere versies. Ik kan me nog herinneren uit mijn uh, lange loopbaan. <coughs> Dat hij ooit een keer uh, speelde in uh, een restaurant van Jacques Zwart in Amsterdam. Boven de Jaap dal En daar kwam René Vroger. En uh, die uh, was toen net bezig en zo. En die zong het liedje ook. En trouwens, hij, had, hij heeft er ook een uh, singeltje van gemaakt. Zelfs. Uh, met een medley van Tony Christie Werkjes. En... Uh, uh, Albert West heeft hem ook opgenomen, volgens mij. Uh, de, hebben we Esther al aan de telefoon? Nee, nee, nog, nee, nee, nog niet. Je... Ah, nee, dan ga ik nog even door. Ga jij nog maar ja, even doen. Ga jij nog maar een plaatje, ja, ja, ja, ja, Dan zoek ik wel een plaatje op. Ja, doe maar. Ja, ja, ja, maar, ja, ja, ja doen. Ja, ja. ja Oké. Okay. Ja, okay. ja. Nou, dan doen we dat. Ja, uh, en de volgende plaat? Ja, ja, ja. ja heb je er nog Dus dit dus Ja, ik heb er okay. nog een. Rider in the Rain van Randy Newman. Is dat mooi? Oh.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 My brides in Tennessee, so I'm going to. Wel een soort monsterverbond hoor, dit, uh, dit nummer. Het is dus, uh, Randy Newman die het schreef, natuurlijk. Uh, het heette Rider in the Rain, maar hij werd hier wel even begeleid door een van de meest grote topbands uit Amerika. Uh, en dat waren natuurlijk de uh, Eagles. Oh? Uh, ja, de jongens die op onder de achtergrond zingen, dat, uh, dat waren de Eagles. Ja, dat kon je eigenlijk wel horen. Hè? Ja. ja. ja ja, ja Nou, leuk. Ja, nou, dat waren goed. dus de Eagles. Dus hij werd ja. begeleid in dit liedje, Rider in the Rain, door The Eagles. Ja, ik heb nog... hier uh, ook een Rider in the Rain aan de telefoon trouwens. oh ja? <laughs> ja, want zo kan, kan je er wel noemen. De zon, de zon schijnt. De zon schijnt, maar als je al jaren aan het strijden bent... dan ben je onderhand toch wel een Rider in the Rain, hoor. En maar volhouden. Want aan de telefoon heb ik Esther Jansen van de Vrije Horizon. Dat klopt toch? Ja, dag, uh, goedemiddag allemaal. Hi Esther, goeiemiddag allemaal. Hoi Esther. Hi. <laughs> het zonnetje schijnt gelukkig vandaag. Ja, laat het ook even zo uh, blijven nog een week. Huh? precies. Laat ja. het wel zo houden. Ja, zo is het. Want jij hebt ook uh, plannen hè, voor de komende week. Ja. Dus niet deze week, maar de, de week erop ik. Nee, het is wel deze week. Ja, het is natuurlijk wel deze week. Ja, vertel deze eens uh, Esther, wat, wat gaat schijnt, er. We doen iets, ja. Ja, wat gaat er gebeuren? Nou, het goede nieuws is dat onze beroemde paal, de paal zit tegen de windmolens, die staat deze week vanaf woensdag in Katwijk. Ja. Eerder dit jaar in de mei heeft hij in Noordwijk gestaan. Ja. Dus ik vind het natuurlijk heel positief dat die paal als het ware op tournee is gegaan en steeds meer afzakt richting Den Haag. Ja, ja. Oh, ja helemaal. Ja, ja we gaan hem niet, Ik denk niet dat we hem de Hofvijver kwijt kunnen. Ah, dat zou wel een stunt zijn zeg. Ja, maar ja. ik ga het in katwerken. Dat is natuurlijk ook fantastisch. En, ja. uh, nou... Uh... Belangrijk denk ik is om, om te zien dat uh, onze acties nog niet uh, ten einde zijn. Hè? Zolang mm -hmm. er nog niet een definitief besluit is genomen door de Tweede en Eerste Kamer. Hebben we natuurlijk de mogelijkheid om nog invloed uit te oefenen op uh, de locatiekeuze voor de windmolens. Daar gaat ja. het hier om. Ja. Um, nou, uh, zoals iedereen natuurlijk inmiddels wel weet uh, zijn we niet blij met uh, de locatie van de minister. Want dat betekent dat we honderden molens uh, op 8,5 kilometer. Dus dat is nog dichterbij als wat we nu zien. En en, en, anderhalf groter. Keer, en anderhalf keer zo groot ja. uh, in het zicht krijgen. Nou ja, dan, dan is het voor goed uh, gedaan met onze vrij. Ja, vrienden. want want even voor de zandvoortes: wij hebben het onlangs in een ander programma ook eens berekend, hè, Esther, dat, dat de grootte van die windmolens dus gewoon drie keer bouwen gaat worden, hè. Nou ja, je komt op ja. rond de 180 meter uit. Je ja. kunt zelfs tot 250 meter Precies. gaan. Precies. Ja, zo dus gemiddeld het wordt het. Komt, dat ligt ook aan degene die ze straks gaan bouwen. Ja. Maar het wordt uh, nadrukkelijk veel hoger dan uh, wat je nu ziet. Anderhalf, uh, misschien zelfs twee keer zo groot. Ja. Dus, en nog verder naar voren. Dus dat gaat echt, ik bedoel, deze ja. dagen kunnen we ook allemaal... Uh, de wol erg goed weer heel scherp tegen, afgetekend tegen de horizon zien ja. staan. Ja, dat ga je alleen maar erger zien. Dat wordt, dat wordt gigantisch. Dat wordt een bos waar we tegenaan kijken. Ja. Want uh, even voor alle duidelijkheid. Een heleboel mensen weten dus dat minister Kamp inmiddels uh, gekozen heeft uh, om het toch te plaatsen hier voor de kust. 700 ja. ongeveer in getal. Uh, van die hele grote dingen uh, dichterbij dan Luchterduinen nu staat. Maar het is dus niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Want het gaat nu behandeld worden door de Eerste en de Tweede Kamer. En uh, jullie zijn ontzettend hard bezig om toch nog acties allemaal te bedenken. Hè? Dus nu staat die paal daar in Katwijk. Ja. Maar uh, jij gaat dat ook uh, vanuit Zandvoort ondersteunen, hè, die actie. Ja, en daar wil ik het langer... heel graag met je over hebben. Ja, dankjewel, ja. Uh, Daar gaat het natuurlijk nu om. Want ja, uh, ja het verhaal. Ja, je, soms denk je het, het verhaal is wel bekend, maar toch blijkt dan ja. vaak dat het niet zo niet. is. En dat nee. mensen denken dat het al besloten is. Het nee, dat is het nog niet, hè? Maar goed, om dat inderdaad toch maar onder de aandacht te brengen, uh, willen we ter ondersteuning van de, de paal zit in Katwijk. Ja. Uh, en ook de acties in Noordwijk die nu lopen, waar ze een ja. uh, Praalwagen en Bloemenkorso hebben uh, meelaten doen en nog andere ja. acties hebben. Dachten ze nou ook in Zandvoort, want ze we moeten solidair zijn. Het gaat Zeker. ons allemaal aan. We zo hebben dit, dit, dit seizoen natuurlijk nog niet zo heel veel... vorig jaar waren we heel actief. Ja. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is dat we toch nog even deze uh, gelegenheid benutten. Ja. Uh, om dan aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag... Hebben we een pop-up actie georganiseerd ja. uh, op de middenboulevard... Boulevard de Vauvage, uh, tussen de kiosken die er al ja. staan. Ja. Uh, daar gaan we een speciale ook een soort piepo van actiewagen neerzetten... Mm -hmm. Met uh, gewoon informatie voor de mensen die uh, er meer over willen weten. Maar ook flyers, maar ook vooral aandacht uh, erop vestigen. Ja. Nog meer handtekeningen verzamelen. Ja. Uh, Zijn er, in er inmiddels dan, al uh, 50.000, hè? Ja, ja. De, dus uh, wat dat betreft loopt het gewoon nog steeds door. We hebben ze nog ja. steeds niet aangeboden... omdat we natuurlijk wachten op het, ja, op het politieke moment... het beste moment om dat te doen. Ja. En omdat ook die, uh, ja, de voorbereiding van de plannen... En de, en de discussies daarover steeds vooruit worden geschoven... wat mm -hmm. ik op zich niet erg vind. Van uitstel komt afstel, denk ik. Dan hoop ik dan altijd maar. Maar goed, ja. zo. Maar is niet... <laughs> en dus we hebben steeds gewacht om die handtekeningen... dan aan te gaan bieden op het juiste moment. Ja. Waarschijnlijk gaat dat dan gebeuren... Op uh, 5 oktober, want dan gaat de Tweede Kamercommissie erover praten. Mm -hmm. uh, maar goed, tot die tijd kunt u nog steeds handtekeningen verzamelen. Dat doen ze in Katwijk en in Noordwijk en in Bergen trouwens ook op dit moment. Ja. Dus ik vind dat wij uh, ja, ons niet het hele ah, dag moeten laten. Ja, zo is het. Dus we moeten nog even aan de bak. Uh, ja. Dat gaan we de drie dagen doen. En we gaan het nog verder ondersteunen met bijvoorbeeld leuke schildersessies. Waarbij mensen de mooie horizon kunnen schilderen. Ja, en uh, nou ja, dat soort dingen. En, en een fotowedstrijd, een foto -fotografie -wedstrijd, hè? Een fotografiewedstrijd, inderdaad. Wie de mooiste foto van uh, Park Lucht de Duinen kan maken. Voor zover dus dat, dat mogelijk dat is. mooi vinden. Ja, dus, <laughs> inderdaad. Ja, ik toch geen mooie foto's te maken of zoiets Nee, maar goed. Nee. Laat, maar laten ze in Den Haag in Den vooral zien hoe het eruit ziet. Nou, hè? de foto kan wel mooi zijn, maar het uitzicht is lelijk. Daar gaat het om. <laughs> zo is nou, het. het. Zo is het. Maar als we dan die, die foto's die het laten wel zien hoe serieus het is. Ja, eh, precies. is gewoon heel erg onderschat. Ook in Den Haag. Dat mensen denken van nou ja. Ah, ik van niet. Ja. He, ja. Wat zie je er nou werkelijk van? Nou, we zien ze ook op een dag vandaag zien we ze haar scherp. Ja. En dat varieert natuurlijk de hele tijd. De weersomstandigheden veranderen. Maar we zien ze praktisch dagelijks. Dus ja, ja, het is goed om te laten zien wat het werkelijke zicht is, zodat ze in ieder geval een gefundeerd oordeel kunnen nemen. Ja. Goed, we, we hebben we... nog uh, één minuutje. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> ik ga nog even gauw door naar, naar de volgende vraag. Want uh, je bent nog op zoek naar vrijwilligers die al die activiteiten kunnen begeleiden. En uh, ja. jouw vraag is of zij zich donderdag kunnen aanmelden. Hè, donderdag zijn jullie daar om tien uur bij op de Midden Boulevard. Dus ja. mensen die denken van nou, ik ga dat ondersteunen. Ik, ik ga daarbij helpen. Ik sta daar. Ik ga helpen die handtekeningen verzamelen. Even donderdag om tien uur melden, toch? Dus het tien en elf. Ja, heel graag. Al is het maar, is het maar een uurtje of twee uurtjes. Ja. Alle, alle beetjes zijn welkom. Zo is het maar net. Hè? Zeg, ik wens ja. jullie ontzettend veel succes, Esther. En, want ze moeten er niet komen. Dat is duidelijk. Ik hoop toch stiekem dat er nog een hele grote demonstratie naar Den Haag gaat komen. Maar dat horen we dan nog wel. Nee. Ja. ja, toch? En uh, nou, sterkte en ontzettend bedankt dat je ons even te woord hebt gestaan. En jullie erg bedankt voor je steun. Hartstikke goed Esther, graag gedaan. Tot, Tot gauw. <laughs> dag, dag. En wij gaan gauw naar het NOS van 1 uur. En het nieuws, en we komen na het nieuws natuurlijk weer buiten. En we hebben nog een recept en we hebben nog veel meer luxe. Tot zo.